Manik Zampersen met het NOS-journaal. Organisaties in de schuldhulpverlening maken zich zorgen om mensen met een regeling... die door hun gestegen energierekening opnieuw in de financiële problemen komen. Die mensen moeten hun inkomsten en uitgaven op orde hebben... zodat er geld overblijft om de schuld af te lossen. Maar dit dreigt door de hoge energiekosten niet meer te lukken. De branchevereniging van schuldhulpverlening hoopt dat de koopkrachtsteun van het kabinet... vanaf volgend jaar verlichting brengt. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan om vice-president Kirchner te steunen. Gisteren werd ze aangevallen met een vuurwapen, maar dat wapen leek niet te werken. De president had Argentijnen opgeroepen om hun steun naar de vice-president uit te spreken na de mislukte aanslag. De verdachte is een Braziliaan van 35. Hij is opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Amerika wil Taiwan mogelijk een wapenpakket van meer dan een miljard euro verkopen. Volgens het ministerie van Defensie gaat het onder meer om 60 antischeepsraketten en 100 luchtdoelraketten. De deal is nog niet rond. Het Amerikaanse congres moet er nog over stemmen. China reageert woedend op het plan en dreigt met tegenmaatregelen. De spanningen tussen de VS en China lopen op sinds het bezoek van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi vorige maand aan Taiwan. China ziet het eiland als afvallige provincie. In New York zijn 27 eeuwen oude kunstobjecten van het Metropolitan Museum of Art in beslag genomen. Volgens de New York Times blijken de stukken te zijn gestolen en zullen ze worden teruggegeven. De objecten uit Italië, Griekenland en Egypte hebben een gezamenlijke waarde van zo'n 13 miljoen euro. Het Museum in New York zegt volledig mee te werken aan de onderzoeker. Het weer. Flink wat zon, in het zuiden ook wat bewolking. Daar valt later op de dag ook een enkele bui. Het wordt vandaag 24 tot 27 graden. Morgen op de meeste plaatsen zonnig en droog en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS. Wat een feestje hier. op de. Van. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Knopend Velsen heb je 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is de zomer van ZFM, met nu jouw kunst. Godverdorie, ZFM. zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer? Ja, het is toch prachtig jongens? Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Fucking bizar! Yes, het is uh, fucking bizar. Wat een feestje zit hier jongen, echt waar. Het is schitterend. Yes. Gewoon helemaal afgeladen gewoon. Echt, wat een fucking feest gewoon. Hé, huh? kon je er een beetje terechtkomen komen of niet? Is het toch, uh, ja, is het toch wel heerlijk. Hè? Ik bedoel, ik zit hier nu 30 jaar bij de radio. En dan heb je ook wel iets opgebouwd. Dat je gewoon uh, dus je even een mailtje stuurt en zegt van nou uh, Zo'n doorrijbewijs. Ja hoor, geen punt. Ik heb ja. gewoon een doorrijbewijs. Iemand dus... had even, zij, het doorrijbewijs even naar jou moeten sturen. Ja? En dan had je gewoon uh, zo naar binnen kunnen rijden. En dan hier op het plek waar wij mogen staan. Weet je ik probeerde wel. gewoon even hier de chitaal uit te hangen. Maar jij ja, veegt het gewoon verdafeld. Door, door, door, door. Oké, okay, ik val door de man. Ik had geen doorrijbewijs. Ik heb gewoon met mijn koffertje. Voor op de Achteren fiets. Achter op de fiets, ja. ja. Ja ja ja ja ja. Met een kussentje, want het is echt een koffietje van goud. Gewoon zit ik hele, levens, hele levenswerk zit er in het koffertje. Ben ik gewoon even zo fietsend tussen de bomen door hier naartoe gekomen. Dus uh, het is echt helemaal afgesloten. Helemaal zond op Zandvoort. hè? Misschien met een bootje kan je nog op het strand terechtkomen. Dat zou nog wel kunnen. Met een bootje vanaf Vermuiden. Er ja. waren plannen voor toen. Okay. Of weet je nog dat de hele racecaravan over het strand zou gaan? Ja. Naar het Noordvoort, yes, daar dus. langs. Oh. Daar heb ik echt maar één woord voor. Fucking bizar. Oh. Dit is echt fucking bizar. Ja. Dat gaan we. Dat is grappig. Geweest. Nou, het is echt super. Uh... Super, super, super gezellig. Het is echt uh, super gezellig. En ja, nog meer dingen die allemaal in de wereld uh, uh, gebeuren natuurlijk. Na ja, maanden zijn er zware overstromingen in Pakistan na hevige regenval. En tot overmaat van ramp waarschuwt UNICEF nu voor de uitbraak van ziektes. Zo'n 33 miljoen Pakistanen zijn getroffen. En het land staat voor ongeveer een derde onder water. 33 miljoen Pakistanen zijn getroffen door de waternood. En wij gewoon lekker een feestje vuren. Ja, we maar... maar, uh, uh, maar solidair verklaren. Solidair, ja, precies. Eigenlijk, hè? Maar wa waardoor komt het eigenlijk? Nou, Pakistan had er een eigen theorietje over. ...wil financiële hulp van de internationale gemeenschap. Ze wijzen namelijk naar de CO2-uitstoot van andere landen... Oh, als ja? oorzaak van het extreme weer van de afgelopen maanden. Zeker, de CO2-uitstoot. Maar uh, het is niet echt veel meer hoger, toch, in stand wordt nu? toch? Want, de, iedereen weet, komt op de fiets. Klein beetje. klein beetje. Iedereen komt op de fiets. Ja, dat is de compensatie van al die uh, uitstoot van de, van de auto... en het, uh, wer, hoe dat? het uh, uh, aanleveringsverkeer voor alle drank. Oh, ja. Alle gadgets. Ja, goed. Ja, nee, goed. Ja, sommige mensen. Wat een idioot of Nee, originale... en, en hou eens op. Gewoon, het is gewoon een lekker gezellig weesje. Zeker. Daar kan er gewoon iets moois van maken. Dat is zeker waar. Vanavond is. gaan we Wondig. kijken. En we hebben de juiste roekjes inmiddels gevonden. Ja? Ga niet langs het station. Probeer nee. dat te vermijden. Want je wordt dan door die hele nauwe hekjes gestuurd. waar die normaal bij 5 mei staan. Ja. Dan kan je dus uh, uh, rechtdoor, misschien net erdoor. maar beter nog een beetje zijdelings. En dan kan je dus niet even je fiets meenemen of zo. Nee, okay. lopend. Dat doen ze ook om te zorgen dat die niet meer nog 500 mensen naar het station toe kunnen voor de treinen. Het voelt alsof je met je fiets niet eens de stad, de stad het dorp in kan. Want dan, uh, moeilijk, ja. ja moeilijk. En je moet echt uh, proberen er buiten om te gaan. Dus uh, als je naar Noord wil vanuit uh, het centrum... Yeah? rijd dan door de Hoge Weg helemaal naar boven... tot uh, aan het, de rotonde bij de Watertoor. Ga yeah? naar rechts... En, en gaat dan de Tristraat uh, dus niet langs het station. Goed, we gaan bovenlangs. Dat je bent je ben me nu al kwijt, maar voor de mensen die me een paar keer uh, zijn Ach, geweest, is dat natuurlijk oh zo moet je gaan fietsen. het Trasjesplein. Uh, Goed. Ja. als hier uh, spoorbomen zijn dicht allebei, dus uh, het is ook al heel lastig. Maar uh, ja. Oké. Okay, en waar ging het ook alweer weer over? Oh ja, ik was even kwijt. Ben... Ja, yes, zeker. Fuck you, dat is het ook wel een beetje. Idioten, maar het is toch leuk, hè? Het is toch leuk? Zeker. Ja, ah, wel leuk. Nou goed, en bij wilde auto's, hard rijden, hoort ook muziek. door achtervolgingsmuziekje. Dit. Jazeker. Miles Kane. I can't het I don't understand it, if you want my honest opinion. It's got everything. Clear diction. Musical spoken. It's topical. You know, it's up It's up today. <laughs> Dit, hè? dit is van Miles Kane. Change the show, zijn laatste cd. Don't let You get you down. En die break, maar ook het begin van die plaat. Dat vind ik echt zo geinig. Want dit is dit, dit. Nou, echt bij vijftigers. Bij vijftigers weten gewoon duidelijk waar hij dit vandaan heeft. Dus er is ook een intro van. Nou, Can je veel ervoor? Nee. het is een serie geweest. Oké. Okay. Met Emma Peel oh, en John Steed. Ja, de, de, de Vrekers. De Freakers. Mm. Daar is het van. Dat is het gewoon, dan er gewoon tussen geplakt. Dat is toch leuk? Is gewoon. Hij is uh, zelf uh, nog maar in de dertig geloof ik. Hij heeft die hele tijd niet meegemaakt. Maar hij heeft er een bepaalde soort fantasie over. Hij had er eigenlijk graag bij willen zijn, natuurlijk. Hè. Kijk, dat is dan het officieel dan. Nu begint dat? De echte tune van de Freakers. Ja? Gaat hij nog beginnen? Oh, dan krijg ik altijd een beetje kippenvel van dit nog. Wat een ...groter meeslepend, vooral in het begin was Emma Peel heel knullig hadden... ...maar later komt John Steed erbij. Oh nee, John Steed was erbij, maar uh, uh, Purdy en... ...je had er nog een paar die erbij kwamen. Toen werd het wel een hele stoere serie, werd het toen de Vrekers. Goed, hoe kom ik erop? Aan de hand van de single van Miles Kane. Het is de zatermorgen hier bij Toebalklees. Fijne toestel aanstaan. Het is, uh, de, de, deze show staat niet helemaal in het teken van de Formule 1. We zullen af en toe natuurlijk wel even de geluiden laten horen... Huh. Uh, kunnen ons een beetje geestelijk voorbereiden? Zeker. Nou ja, we kunnen ook, ook nog uh, andere geluiden uh, horen. Zoals, uh, ik had laatst nog iets... Uh, kijk hoor. Nou, wat heb ik dat in godsnaam maar weer neergezet? Oh ja, dit. Dit is geen Formule 1-wagen. Maar het is wel toevallig... dat op deze... in dit weekend, dat de Formule 1 wordt gereden... is een van de Porsche-leden ook... zou ook jarig zijn geweest. En dit is een 9 911. Dus dat goed, zover even over de auto's. Wij kijken natuurlijk even naar wat er allemaal speelt in de wereld. Een van die dingen die ons bezig is. Je zit ook al allerlei dingen weer te lezen. Ja, ja, de, ja mag ik al? Ja, mag nog. ik oh, oh, oh. al? Ja, er is een model die was in uh, ergens in uh, het oosten van uh, Hawaii. Dus ze verloor dus haar portefeuille, waar onder meer haar creditcard en paspoort in zaten. En uh, er was iemand die vond haar spullen terug en heeft haar gecontacteerd. Hè, van uh, Ik heb het gevonden, maar wilde pas alles teruggeven als ze met hem op date ging. Oh! En toen uh, vertelde ze na de hand dus, uh, op, op haar TikTok-account van... Uh, ik weet niet of je een held of een ik bent, maar je hebt mijn portefeuille gevonden en je wil hem niet teruggeven. <lacht> en uh, aanvankelijk weigerde het model de date, wat bij de man in het verkeerde keelgat schoot... En waarom, waarom niet, zegt hij? Ik, je weet zelfs niet eens even knap in. Nou, dus, uh, ja, Het is heel vervelend, want je zit natuurlijk... Je kan, je kan niks, je kan niks kopen, je kan uh, het land niet uit. Maar uiteindelijk had ze toch uh, twee dagen later weer besloten... om samen te komen aan een lokale McDonald's. En daar kwam ze later er kwam hij nou, opdagen. Nou. Jezus, McDonald's. Nou, we gaan ja. even flink uitpakken. Ja, met Jij hebt een leefwicht in kan. zijn hand. Ja. En hij vraagt alleen maar om even met mij gewoon een babbeltje te doen. Ofwel is er een engert, anders... Anders ben je ja. gewoon op discrimineren, hè. Dat is ook nog een puntje. En uiteindelijk uh, doet ze het dan maar niet. Nee, want dan moeten we even. dan vinden het allemaal heel erg eng. Ja, kom op. Zeg. Nee, nee we hebben uiteindelijk een afspraak. Hij kwam niet. Oh, hij kwam en niet. En pas acht uur voor oh, haar okay. terugvlicht... was dat verlossende bericht... Van, uh, dat iemand de portefeuille voor haar had achtergelaten aan de receptie. Al haar spullen waren wel intact gebleven... al had de man ook nog een frustrerende boodschap in de portefeuille achterlaten. Ik hoop dat je een fijne reis hebt gehad. Ik heb ervan genoten om met je te zollen. Het is altijd leuk om toeristen voor de gek te houden. Ha, ha, ha. Nou ja. Hij heeft toch al een beetje ja. Hij is nou oh, Het was een emotionele rollercoaster voor mij. Maar... Wat een maar heerlijk. Maar het te van geluk. Wat dat is dat allemaal dus blijkbaar heel oh, Al wat TikTok. heerlijk vlog om dan te maken. Dat je in blij bent en niet oh. zo in die camera kijkt. Ik zie het wel eens bij ja. mijn uh, kinderen ook. Dat ze, dat ze vlogs kijken. Dat is meestal twee seconden. En dan vloep, gaat die weer naar boven. En sommige mensen blijven er niet hangen. Nou ja, we moeten maar ja. eens kijken. Tabita Swatosh heet ze. Ja, ja leuk. Dus, uh, ja, wel grappig. Dus, het uh, dus, uh, dus, uh... is grappig. Dan ben je portemonnee kwijt. Dan voel je je toch helemaal arm zeg. Oh ja, je dat, en dat is wel lastig. En daar moet je dan ook een vlog over maken, natuurlijk. Ook? Ja. ja alles moet gevlogd worden. Het is allemaal ontzettend interessant allemaal in je leven. Dat is zeker wel duidelijk. Nou, even tijd voor rustige muziek. Ik denk dat het wel weer een. Moment wordt. Silica Waves. There goes another one: Again and again Again and again Oh my God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 say Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn is luisteren naar Toback Leigh. I'm wide awake empire state of shock through my body you can stay on bleak street midtown and on Broadway. i see a pink in central park fountains from trees and blossom the power is divine in it The street fairs, times squares, home, you can forget Nevada. I get my kicks at West 56. We'll go sing Sinatra. Fall in love with New York City. Waves, hell on earth. Nou, dat is net in Pakistan, hier in Nederland is een één groot feestje. Nou, in de in ieder geval. Druk Drukt op straat, hekken overal. Nederland bezet of zo. Nou, in dit gebied denk je dat wel even, ja. Overal op de hoek van de straat zit een moment een geel hoesje. Hoesje? <t> nee, hoe? Hesje. <t> Hesje. Sorry, ik ben even in de war. En die ja. vraagt: waar gaat u naartoe? Heeft u daar een uitvaartbewijs voor? Nee, sorry, uh, ik ben op de fiets. Oh, dat mag je gewoon doen. Een uitvaartbewijs? Dat is weer, weer heel bijzonder. Ja, dat is, sorry, ik ben in het verhaal. Uh, Circa Waves en uh, Hell on Earth. Nee, dat is niet, oh, sorry. Nee, goed. En erachteraan natuurlijk de nieuwe single van The Blossoms. Die, die gaan van de ene kant naar de andere kant. Soms is het heel wild en soms is het uh, echt heel rustig. En deze plaat is gewoon heel fijn. Ode aan New York City. En dat is wel eens vaker gedaan, hè. Echt een ode aan New York. Dat is deze plaat. Ja, ook Mia Sue Charles en Eddie. Ja, die zongen ook over de city New York. We kwamen elkaar tegen in de metro in New York. En hadden alle twee, heel toevallig... Ja, dat was echt het lot. Een LP van The Trouble Man van Marvin Gaye onder de arm. Nou, zijn er foto's van? Nee, dat was, dat was voor die tijd dat er nog okay. weinig foto's konden worden gemaakt. Denk ik met de, met de cellphone. Uh, nee, dat gaat niet. Maar goed, dit was even... Uh, ja, muziek van Blossom, zeker. Ja. Je, je, je kijkt de wereld in en wat had je nou? nou ik, dit is wel trouwens een trieste bericht. Oh, zijn we er al klaar voor? Ja, nou ja, beter nu, de tweede uur, dan gaan we wat vrolijker. Want dan gaan okay. we naar het eindpunt toe. Maar in ieder geval, okay. de Amerikaanse Sheila O'Leary is maandag in Florida veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege de dood van haar zoontje. En hij was 18 maanden oud en blijkt dus gewoon door ondervoeding en uitdroging overleden te zijn. Had zij niet enige een van de depressie of zo? Kan nee, nee. nee? Maar, dat, maar dat heb je, je hoort steeds vaker hè, dat mensen veganistisch zijn. Ja, van, Wat oh. doe je dan met je kinderen? Oh, ja. In Nederland had ook zo'n zo vrouw die ook ja. de dochter of zoon uh, ja. lastig viel. Nou, ze volgden dus zelf een veganistisch dieet. Wilden dit ook voor een baby. En ze gaven hem enkel rauwe groenten en fruit. Huh? En al een week voor zijn dood at hij niet meer. Hij sliep nauwelijks. Maar het stel trok niet aan de bel. En na het overlijden van Ezra, zo heette die, Wij yeah. zijn ze joost denk ik. Uh, bleek uh, uit een autopsie dat hij was gestorven door complicaties... als gevolg van ondervoeding... Ze woog op het laatst nog maar 8 kilo. Had de bouw van een baby van 7 maanden. En hoe oud was dus hij nog een keer? Anderhalf. Anderhalf. Zo, oh, oké. Ja. Okay. ja. En in juli werd de vrouw al veroordeeld voor zes aanklachten... rondom moord met voorbedachte raden. En een maand kreeg ze dus haar definitieve straf. Maar ja, hierdoor uh, uh, zit je in de gevangenis... voor de rest van je leven in principe levenslang. En uh, de, de vader die, uh, die zit toch in de gevangenis... in afwachting van zijn proces. En uh, hij heeft dezelfde aanklachten uh, gekregen. Ja, ja, maar, dit is een... maar dan gaat het hele gezin... Want ze hebben nog twee andere kinderen van drie en vijf jaar oud. Ook ondervoed, volgens onderzoekers. Yeah. En een vierde kind was teruggegeven aan haar biologische vader tijdens ook een andere ondervoedingszaak in Virginia. Dus ik denk van ja, de mensen hebben gewoon niet in de gaten die veganistisch zijn of zo. Van, kinderen zijn vol in de groei. Die, ja. die, die moeten dus gewoon echt eiwitten hebben. En als je dus alleen maar een beetje rauw groenten en fruit krijgt, dan, dan, dan, dan heb je geen baby. bouwstoffen. <laughs> een beetje ja. rauw nee, leuk bedacht natuurlijk. Maar ik, denk, ik, ben nog steeds, voor, ik ben nog steeds voor dat de regering... dat er een bepaald soort uh, uh, voedselteam komt... en die gaat ons gewoon adviseren wat we moeten eten. En aan de hand van uh, wat we eten... Je hebt de schijf van vijven. Ja, vijf. het moet meer dwingend. Het moet echt dwingend maar je Anders gaat de premie, je zorgpremie echt omhoog. Hoor. Als je niet gezond leeft, ja. moet je meer betalen. Want ja. de regering weet gewoon wat goed voor je is. En je kinderen mogen geen eieren... want het zijn de menstruaties van een kip. Ja. Dus die mag je niet hebben. Nee. En voor de rest uh, veganistisch mag je dus ook helemaal geen melk en zo. Nee, want dieren dus, eet uh, ook andere dieren gewoon niet op. Die, die leven ook alleen maar van planten. Ja, dan Had die moeder beter haar kind steeds moedermelk kunnen geven... dan was het misschien wel ik goed gegaan. Dus dan zou ik het aan denken. Nee, uh, Borstvoeding tot het einde aan toe. Ja, Titi. Ja, ja? ja, je hoort, dat was van die kinderen. Die zijn dan 6, 7. En die uh, zitten nog steeds aan de borst. Ja, heerlijk toch? Maar wel erg natuurlijk. Hè? Je hoeft nooit een flesje op te warmen of zo. Dan kan ik ja. hem opwarmen. Hij is altijd op temperatuur. Krijgt een, kom maar, kom dan maar even aan. Nou goed, heerlijk verhaal. Nou, ik, ik, ik ben even ondersteboven, ondersteboven geslagen. Dat is wat de natuurlijk. Nieuwe single van Muse. We just need your compliance. You will feel no pain anymore. No more defiance. We just need your compliance. Just give us your compliance.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 Have what you need just reach out and search. We can save you. We just need your compliance. We just need your compliance. You will feel no pain anymore. No more defiance. Just give us your compliance. For your tracks, we know what's best for you. You've been turned off much more than you can hear You're running scared, you'll run into our arms Come join our clique, we'll keep you safe from harm Our toy soldier, you'll do the dirty work Stay loyal to us, we'll take away the hurt We have what you need, just reach out and search We can save you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 Van Mews Compliance. I need compliance. Nou, ik had hem even opgezocht. En ja, ik heb hem opgezocht. Hij lijkt. En uh, het grappige is ja? dat hij dus uh, ook een, uh, een kind heeft. Een zoon van acht. Ja? Met Kate Hudson. Kate het uh, beroemde Hudson. model. Maar je zegt hij lijkt. Hij, hij lijkt, lijkt op, op jou. Hij, hij op lijkt mij. op jou. Ja, ja, ja, zei, ja, dat zo. hoor ik graag. Dat neemt ja, op mij lijken. En dan uh, heeft hij een lijkt. vrouw. Nou, die is uh, dus ook een model. En hij, die is uh, gewoon nog tien centimeter langer dan hij. En, en ze is elf jaar jonger. Maar het is grappig, Je probeert zelf altijd te denken... nou, ik lijk op die wel. En dan krijg je dus iemand voor je... dat dus je denkt, daar lijk ik dus op. Nou, niet echt de meest mooie man... moet ik zeggen. Maar goed, dat... Maar hij heeft wel een mooie vrouw. Ja, dat ja. heb ik ook. Dat klopt. Dat is toevallig heb ik ook. Ja, dat is... En ik, zou, ik kan me ook helemaal voorstellen... dat, hij, dat, dat je dat ook zingt naar zo'n vrouw. I need your compliance... Kom. En het hele, dat hele nummer zingt hij echt alleen maar dat hij bevestiging ja. wil. Dat hij, dat hij overeenstemming wil, dat, dat ze op één lijn komen. En dat lukt waarschijnlijk gewoon niet. Nee, ik snap het. Zo'n mooie vrouw die ja, bepaalt dat wel betekent heel veel. Het dus is eigenlijk performance en naleving. Ja. ja, Ja, Permission: ja, permission. toestemming. Echt, ik wil nou vanavond toch echt... Eh, en jouw nee. toegevendheid, dat wordt ja. ook genoemd. Oh, dat wil je allemaal, ja, van, van die vrouw. Mooie vrouw kunnen dwingen. Do, Doe maar van die vrouw. Nou, uh, zullen we iets anders doen? Zeker. Ja. Zandvoortse berichten. De Zandvoortse de berichten. berichten over. Ja, het was een topfeest, Eve op het Raadhuisplein. Het was uh, heerlijk, hij was met haar eigen band. En uh, goed, hij had ook een paar andere artiesten nog meegenomen. Jean had hier mee. En het grappige, ik ben dyslectisch. En dat is dan zo leuk, als ze zo'n naam opschrijven... O-G-R-N-E. Dan denk je als dyslecticus. Heb ik ook opgezocht. Dat je. Wat staat daar in godsnaam? Schrijf het normaal op. Maar goed, dat maakt niet ja, uit. In plaats van die E, dat is een 3 of zo. Ja, of? zoiets. Ze maken echt een heel compleet <coughs> feest van OG. Dus, uh, en dus, um, uh, om inderdaad dyslectische mensen op het verkeerde been te zetten. Hartstikke leuk. Er de een <laughs> was er ook. En ja. uh, onze eigen lady mix. Dat is echt een DJ. Ik heb ja, hier ontmoet. Ja, leuke meid. Leuke meid. Absoluut. En die, in de pauze uh, had zij haar mixjes klaarstaan. Maakte er iets moois van. Het was ver tot. Uh, na binnennacht was het feest. En uiteindelijk uh, waren sommige mensen toch wel aardig onder de indruk van deze Xander. Want die had zo. Nou, Xander vond ik eigenlijk wel een beetje omhoog gevallen paard. En nu had ik hem zo een paar keer gezien. ik, hij is heel sympathiek. Ook alle vrouwen gingen heel makkelijk met hem om. Nou goed, hij schijnt. Uh, deze Yves die was echt super tevreden met het optreden. Ja. Uh, waarschijnlijk komt hij volgend jaar weer. En uh, moet hij niet uh, met uh, de Formule 1 ook optreden? Deze Yves Berends. Ja, wie weet. Huh? Ja, we gaan het morgen allemaal horen. Hè. Dan komen we al van die, leuke, van die leuke optrezen en zo op het circuit zelf. Okay. En al die mensen die hier gaan hobbelen. Ik ga wel hier of daar ga ik gewoon, uh, gewoon zitten. En je ziet dus bij ons bovenaan de, van Spijkstraat. Zag ik ook al een tafeltje met uh, een dame. En uh, ook allemaal uh, spulletjes verkopen. Zakjes, chips, weet ik veel wat. En uh, de, dat was van de Oekraïense. Die zitten in dat hotel, de kust of zo. Daar zitten een aantal uh, okay. Oekraïense mensen. We hebben helemaal geen... Uh, Protesten gehad. Dus we zijn toch uh, coulant hoor. We staan er zo gewend dat er allemaal Duitsers uit. komen en allemaal toeristen. Wel ja. Dus, dus dan maken asielzoekers ook niet uit hoor. Ik heb nog nooit gehoord dat ze hier geprotesteerd hebben. Volgens mij nee. stond het Santander vooraan met het opvangen van asielzoekers. En statushouders hebben we hier gehad. En ja. oh man, allemaal goed bezig in een sporthal. Super. Nou, wat, wat is gewoon hartstikke aardig hier. De OBS Zeevonk is officieel daarna in gebruik genomen. Dat is maandag. En uh, het, is, uh, het zijn twee scholen die we elkaar. Uh, gekomen de, de Duinroos en de Nicolas school die zaten naast elkaar. De een was de humanist en de ander was de Rooms-Katholiek. En nu hebben ze dat bij elkaar gevoegd. En nu kan je, als je echt denkt, van, ja, maar ik wil dat mijn kind wel Rooms-Katholiek wordt opgevoed. Dan kan je een, een vakkenpakket daarvoor kiezen. Of je kan denken, nee. Mijn ik krijg man, geen rozenkrans erbij. Doe zoiets. Ja, oké. Okay. Ja. Of nee, ik wil echt een humanist. Nou, dat kan ook. Want een vakkenpakket kan er terecht getrokken worden. En dan maakt niet uit naar welke school je gaat. Het zijn alle twee dezelfde scholen. Heel goed bedacht. Ja. En uiteindelijk zijn de schilders acht weken, nee, zes weken bezig geweest. En 500 liter muurverf is er overheen gegaan. Nieuw meubilair. Volk idee. Drie vrachtwagens met spullen zijn naar binnen gereden. Waarom dus moet het, het de... allemaal nieuw? Je hebt het toch alles al? Je ja, moet wel één maar... smoel krijgen, vind ik altijd. Eén smoel? Ja, okay. één smoel. Okay, het is okay. uh, officieel geopend en uh, ja, het is, het is mooi. Volgende week zaterdag organiseert buurtvereniging Soentje met een S. Dat, dat komt waarschijnlijk van plan... Ja? Uh, Oud-Noord voor de 21ste keer de jaarlijkse rommelmarkt. Twee jaar ging het niet door natuurlijk, door corona. Maar de organisatoren Bart Botschuiver en Peter Verswijveren... zijn helemaal blij om dit aan te kondigen. Dus uh, s ochtends tussen 7 en, 4, uh, en 2 uur sorry, kun je spulletjes verkopen... vanaf een kleedje of vanzelf meegebrachte tafel. Je kan geen plekken reserveren. En het is dus in de driehoek Potgietersstraat in Katerplantsoen de Genestetstraat en Da DaCosta-straat. En uh, er is helaas uh, te weinig voorbereidingstijd voor een kinderspeeldag. Als het goed gaat, willen ze volgend jaar weer volle bak uitpakken. Kinder, de voorbereiding op een kinderspeeldag? Ja, die hebben ze dan een kinderspeeldag ook nog, weet je wel. Dus een okay. eendag uh, rollenmarkt. Volgende kinderen speel dus, en als ze daarna. Dus die kinderen moeten gewoon, beetje... gewoon achter de tafels blijven. Niet ja, spelen. Ja, niet spelen. Nee, nee kinderen die nee, bereiden nee, altijd nee. Te spelen spelen heel goed voor. Ik weet het. Op een nee. Melunimededag Zandvoort is van 10 tot en met 11 september. Is eigenlijk overal in heel Nederland maar in, in uh, Zandvoort is het ook. En dan gaan uh, allerlei deuren open. En onder andere zit Agatha's kerk is dan open bij de, de Grote Krocht. En uh, ze hebben uh, een rijke, uh, rijke geschiedenis uh, van uh, glas- en loodramen. En een werkteam. Van de OPM. Er heeft een gratis boekje samengesteld. En dat kan je bij de Haarlemse straat kan je het ophalen. Een extra wandeling kan je dan eraan vastplakken. En in die wandeling zitten allerlei diverse monumentale gebouwen die je kan bezoeken. En ook bij het museum kan je het ook even aanhoppen. Nou, ja, dat kan altijd. En in de Haarlemse straat uh, staat, staan twee huizen aan elkaar. Echt twee heel oude huizen uit 1813 en daar staat ook een foto van in de Zandvoortse krant en die ja, staan helemaal mooi, verloren heen. in zo'n straat ik vind dat altijd zo mooi en die staan nu helemaal ingepakt met allemaal huizen maar dan denk je, oh ja, dat was vroeger wat een ruimte nog toen dan, kon de je, dan kon je auto nog parkeren en dan kon je zo lopen naar het circuit nee, dat was het nog niet, oh, dat wist ik het dan reden ze nog gewoon de straat, dan kon je je sokken rijden ja, toen was het circuit gewoon de straat vroeger. ja, zeker, nou ja, goed, dat is over de Zandvoortse berichten ja. het tweede gedeelte van dit gaan we nog veel meer eerst maar even een, een lekker dansplaatje Coin. En dank aan Peter. Hij blijft in mijn hoofd deze pad, vandaar dat ik hem regelmatig sluit. Tient in de muur van Happy van Pharrell, Will Pharrell Williams. Maar hij heeft wel een beetje dat gevoel. He. Dat is zo, oh lekker dansend, Paulside. En het heet de Feel All Right. Verontrustende bericht in de krant. En het gaat over, alarm over nog hogere prijzen. En het gaat over de belasting voor de MKB. Dat gaat omhoog en bedrijven draaien ook op voor de, de stijgende minimumloon. Want de, een paar ministers hadden gezegd van... nou, die minimumloon moet toch eens een beetje omhoog hoor. Ja, de hele, de hele horeca... De MKB draait op uh, jeugdkrachten. Of onderbetaling. En op, op, op onderbetaling. Ja, maar ze krijgen fooi, hè? Ze krijgen fooi. Dan moet je natuurlijk niet vergeten. Ja, dan moet het ook nog gedeeld worden. Dat kan je niet zomaar even in je eigen... Dat moet je vaak delen met z'n allen. Maar goed, nu staat erin dat er gewoon, uh, heel veel mensen... toch wel een beetje te dupe zijn. Vooral uh, bakkers en glastuinbouw. Je hebt ook te maken met heel veel energie... wat ze meer moeten betalen. Daar ja. zou ook iets voor komen... maar daar komt voorlopig helemaal niks voor... Dus dat, ja, en ze, ze hadden ook gehoopt dat ze nog eenmalig het personeel zouden kunnen compenseren voor de hoge energierekeningen. Maar dat gaat ook niet gebeuren. Dus uh, het kan best wel zijn dat er heel veel bedrijven nu gewoon kopje onder gaan. Ja. In totaal zijn er uh, 8.390.000 banen in deze sector. Waarvan 438.000 uh, zijn tegen minimum jeugdloon. Dus dat is. Uh, 438.000 ja. bedrijven? Nee, dat zijn mensen die tegen gewoon oh. aan het werk zijn. Dus dat zijn oh, best wel heel okay. veel. Dus Oké, okay, ja. want er was vandaag juist ook een bericht. Dat, uh, ik moet hem er even bij zoeken. Het, het was de, dan de positieve berichten van vandaag. Dat er, door, uh, dat er minder mensen in de bijstand zitten. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is gedaald. Want eind juni ontvingen... 401.000 mensen een algemene bijstandsuitkering. Yeah? En dat zijn er 22.000 minder dan een jaar eerder. Oké. Okay. Maar ja, als je daar dan die mensen met uh, onder het minimumleugloon uh, erbij weer telt. Nou, als dan zijn het wordt niet 800.000. Nee, ja. ja, maar ik bedoel ja. niet onder het minimumleugloon, maar gewoon het minimumleugloon. Dat is natuurlijk niet zo ja. heel veel. Maar goed, ja, het positief is ook weer wat vandaag in de krant leest. Dat de huizenprijzen stagneren. Nou, echt waar dan? Normaal was het echt wel meer dan de helft ging overbieden. En nu is het minder dan. De helft gaat overbieden. Ik geloof dat het nu iets van 70% is zelfs aan het onderbieden. En 30% wil nog wel eens overbieden. Ik, denk, ik ben heel enthousiast. Ik wil heel graag het huis hebben. Dus dan gaan ze nog wel eens gek doen. Oh, maar ja. dat gaat dan weer een beetje naar normale proporties. Oké. Okay. En uh, nou goed, ja, het is iets waar ik me op moet houden. Omdat ik hem ook een zomerhuisje heb gekocht. En dat. mijn vrouw altijd zo kritisch zegt. Ja, volgens mij hebben we nog steeds te veel betaald hoor. Dan, dan staat hij weer in een huisje op het park. Staat te kopen. En dan gaan ze toch weer bellen. Ja, dat doet ze als Dan toch gaat ze te... rekenen. En dan zegt ze nee, het valt toch nog wel mee. Ik zeg nou, gelukkig. Kunnen we verder gaan? Tot de orde van de dag. Jezus, hou eens op. Ja. Nou, ik heb toch een positief nieuwsje eigenlijk. Ja. Want de treinreizigers in Spanje. die kunnen sinds donderdag, sinds 1 september blijkbaar. Kunnen ze gebruik maken van gratis maandkaarten. Want de Spaanse regering wil zo de gevolgen van de inflatie beperken. En uh, ze blijven tot het eind van het jaar beschikbaar, die kaartjes. En er zijn al meer dan een half miljoen kaartjes aangevraagd. En ze krijgen voorlopig ook korting nog op andere vormen van vervoer, openbaar vervoer. Dus uh, maar, terwijl, uh, kijk hoor, ja, nee, de, de, de inflatie is net zo hoog in, ne in Nederland als in Spanje. Dus ik ben benieuwd of uh, Nederland het aan gaat nemen: van, van nou weet je wat, dat gaan we ook doen. Wat een goed idee. Ik denk dat, uh, dat uh, het openbaar voerder wel voor, voor in is. Gewoon dat ze in een keer veel meer mensen in die bus krijgen ook. Ja, je hoeft niet te controleren, uh, dus het scheelt weer conducteurs. Dat is waar, en die, die betaal je toch niet, dus ik bedoel, uh, nee, ze hoeven ook niet te staken. Don't. Ik vind het dan een goed idee, gewoon. Ja, ik bedoel, ja. Hartstikke goed idee. Fuck you Zeker, nou, het is hier super gezellig. Super, super gezellig. Ja, ja ik zit hoor. In een aangeklede. Stik, wat zegt u? Het zit in een mooi aangeklede studio. maar ik had wat meer oranje verwacht. We hebben alleen maar finishvlag hier. Finishvlag. We ja. moeten beginvlag hebben, ook, toch? Ja, je hebt gelijk. Je moet ook geen meer. Ja. Lekker, goed idee. Nou goed, tijd voor een groot feestje met de interpreters. As we live, as we live. Met Tim Armstrong. Oh, als die gast dat je van de punt bent ik zoek het voor jou uit. As we live, as we live. This is Ja, yeah, de interpreters. Moeilijk woord. En uh, de onderbrekers. En as we live met Tim Armstrong. Hou, oh, dat heb ik niet gekeken wie in Tim Armstrong is. Volgens mij was hij van een of andere punkband. Dus Tim Armstrong is van. Ja, ja. Uh, uh, ja bij. Nee. Het, nee, komt niet tot me. Goed, het is vandaag natuurlijk uh, 3 september. En we kijken straks weer in de geschiedenis wat er gebeurd is. En wie er ook jarig is, abbeluk. Die gast die jarig is, is vandaag deze man. Aan het einde der Straße steht een huis aan zee. Ja, bitte Fox. Huis aan zee. Oh ja, mooi. Ja, met z'n allen naar het strand. Nu even niet. Doe nee. Nou, doe maar volgende week, dan heb je even meer kans om het te parkeren ook. Nu moet je echt ja, laat, het is waar. laat een stukje lopen. Maar ik heb echt wel, wel altijd met dit nummer. Uh, ik ken een vrouw, en die is helaas overleden, en die was lerares Duits. Yeah. En die gebruikte dan dit soort nummers om uh, oh, met haar uh, klas dan te ontleden. En dat ze dan ondertussen, uh, terwijl je het op muziek hebt, dan blijf je het altijd bij. Oh, dan moet je eigenlijk had je genie moeten nemen van Flaco. Ja. Oh, ja. mijn god! <laughs> ja, nou ja, wij kan... maar het gaat over een psychopaat. Ja. J Juf, dat is toch helemaal niet goed? Nee, is niet goed. Nee, maar het is wel een goede plaat. Het is wel een goede nee, plaat. wij hadden wel uh, met Frans uh, Poer Vlucht Affectoire. Je verrennen aan Porte Croix. Oh Voor een fluk ah, met jou. Ja, dan krijg het... je talenkundel weer. En wat is zo'n hele enge, onaantrekkelijke leraar, meneer Attenveld, Heel dik. En die zat altijd sigaren te rozen. nou gewoon iemand, te is hier op de radio? Ja, die man, die leeft vast niet meer. Oh, vast niet meer? Nee hoor. die zit vast. Die is vast vaste luisteraar. Doet nou de radio uit. Vaste luisteraar. Ja, vast ja, die vertelde ik altijd dat die ging naar Frankrijk op vakantie. En dat willen ze alle kosten aftrekken, omdat het was uh, als studiekosten. Oh ja, oh, Link <laughs> Ja, Leuk. dat was het zeker. Dat vond ik toch wel. Uh, Bijzonder dat hij dat probeerde. Ja. ja dat is wel grappig. Hij gaf uh, rekenen en... Uh, belastingaangifte, dat soort belastingaangifte. Dat ja. soort vak. Om te creëren. Hey, we waren alles. Te gaan. Ieder bonnetje van een baguette. Want dat moet je toch goed uit kunnen spreken. Dus die moet je veel kopen. Mijn hele leven staat in het teken van deze les. Van deze dus zaal. Alles wat ik, wat ik doe in mijn eigen leven... Draagt bij in deze. En hier kom ik tot inzicht. En dat, dat geef ik aan jullie. Nee, ja. ik snap hem. Zoiets? Zo is dat, net als die ook. Uh, je, je stapt het leven en je komt terug en je hebt een verhaal te vertellen. Niet iedereen zit erop te wachten. Nou, dan zit je hem uit. Dat is een beetje de oplossing als het weer. Nou goed, straks een stukje geschiedenis en uh, ook wie de jarig zijn. En, uh, nou goed, dat straks. Uh, het grootste nieuws natuurlijk van de afgelopen week is wel... Nick Simmel gaat uit elkaar! Feest! En daar was gisteren bij Evie Jinnik, zat ik naar te kijken. <laughs> dat is, is het er weer? Wat we waren er maandag? Was het. Nee, er werd over gepraat. Oh. Door uh, die vrouw die altijd naar alle televisieprogramma's kijken. Oh, die, die nare vrouw, ja. Nou ja, ja heeft... ik vind het een nare vrouw. Ja, oh, nou goed, ik vind het niet zo naar. Maar goed, ze had er naar gekeken en ze had naar de uitdrukking gekeken van, was het dan nou Nick of was het wel Simon? Die had gekeken zo van nou, hij wilde niet zo nodig en was het dan allemaal in scène gezet? En, uh, was er ruzie geweest? Nou, ze had er een hele heel verhaal mee. Over. hele theorie oh. overheen geplakt. Ach, Ach. Ik dus, uh, in Het is maatloos. Maar grond. jij vindt haar leuk? Je bent een fan van ik haar? Ik weet niet of ik een fan vind. Ik, af en toe heeft hij iets zinnigs te melden en af ook weer niet. Ik ben altijd wel dat, al. Wonderlijk zwaardig dat iemand daar zijn geld mee verdient. En dat je dan de hele dag, bijna toch wel de hele dag door. TV moet kijken. TV moet kijken. Gewoon. Maar ik vraag ook af hoeveel krijgt ze per keer dat zij uh, uitgenodigd wordt. Want er zijn sommige mensen die gaan. Dat moet iets dan moet wel. Ze moeten minimaal 1000 euro krijgen om naar, aan, aan de tafel te verschijnen. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. Er moet wel iets betaald worden. Ja. Ik weet, soms heeft ze ook wel iets bij te dragen, soms ook niet. denk ik vind, jeutje, het gaat weer over zo'n. Uh, zo'n zo programma waarin gezongen wordt. Heb je daar echt serieus in zitten kijken? Aantekeningen zitten te maken dan ook gewoon? Ja, ja. Ja? Denkt, ja, ik oh. moet eerlijk zeggen, ik kijk ook naar de beste zangers. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik vind het wel leuk hoor. Oh nee, ik probeer toch het soort programma's een beetje weg te blijven. Ik probeer toch een beetje een uh, programma te kijken nou, van Niveau. Maar wie ik wel uh, verrassend vind, is die toch, terwijl ik ze niet mag, nee? de uh, uh, Roxane Hazes. Oké. Okay. Echt een verrassing, ja. Echt een verrassing. Maar wat vind je er verrassend aan? Nou, dat zei uh, ik, ik had altijd zo van. Nou ja, die lift mee op het succes van haar vader en de vader ja? en dat. Maar ze heeft dus duidelijk een eigen stijl die ze ontwikkeld. Oké. Okay. En, uh, en, en ze heeft een hele bijzondere stem, maar heel laag ook. Weet je, dat, ja. Oké, okay, nou ik heb het ik, kort uh, Ik ben een beetje, begin een beetje fan van haar te worden. Oké, okay. net zoals die, um, die een vrouw die schreef, over ik, in de Zandvoerskrant... dat ze toch langzaam fan van Sanne de Buonzee was geworden. Sanne de Buonzee. De Buonzee. Ja, oui. Mooi naam. En, ja, maar hij heeft wel een uitstraling, die man. Ja, blijkbaar. Ja. Vooral bij de vrouwen. Uh, ja. Ik weet niet hoeveel vrouwen stappen nou bij hem in de auto. Heb je geteld? Voor nee, ik heb het niet geteld. Nee. Nee. Je hebt uh, het grote duim, hè? Ja, dus ik heb weer problemen mee dit... Maar goed, coin, ja coin, This is bent. getting old. She lives then for the slow. We can play the guitar in the back of your car oh, what I wouldn't give We can fall in the sand as we fade in the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 is getting class at the ceiling I'm getting older. I'm getting out Hoort in je stem ook? Jezus, wat klinkt, je bent echt een heel oud geworden. Doe bedenken aan de film. Was dat Twilight Zone? Niet uh, dat die onthoofd werd. Dat hebben we pas alleen nog gehad. Natuurlijk. Die Twilight Zone hadden ze uh, bedacht een verhaal. Een stuk zand. In een woestijn. En als je daar inliep, dan werd je per meter werd je vijf of zes jaar ouder. Dus als je daar een stukje inliep in, in, in het stukje woestijn... dan was je zo'n een keer twintig jaar ouder. Als je achteruit liep? Nee, dat werkte niet. Oh, dat dat hadden ze geprobeerd. <laughs> We zijn in één keer 80. What the oh. fuck? Nou goed, oh, ja, dan heb je wat fantasie. Hè? Dat komt aan de hand van deze plaat. Coin, getting older. We waren een beetje aan het. Visualiseren over de toekomst, over hard rijden. Dat komt het ook allemaal. Ja. Het is het raceweekend hier bij Zandvoort. Ja, natuurlijk. Nobila 1wagen. Kom maar regelmatig voorbij rijden. Ja, kan Max zich inhouden. Het is echt, uh... Als hij gewoon op de weg rijdt. Wat uh? Kan Max zich inhouden als hij gewoon in een auto rijdt? Ja, en wij hadden zoiets van: het is toch raar eigenlijk dat er nog een politieagent. oomagent, dan langs de kant van de straat moet staan. Ja. Om jou te bekeuren. Hoeft niet meer. Hoeft niet meer want er is er, Ik heb hier een artikel over. een man in Noorwegen voordat tot anderhalf jaar gevangenisstraf. ...en een levenslang rijbewon. Wat? Robot, omdat de politie heeft hem vorig jaar gearresteerd voor te hard rijden... ...want hij reed 292 kilometer per uur Hoeveel? in een tunnel. 200... Max, Max, concurrent. Ja, zeker. Waar ja, ja. het mooie is gewoon... ...de politie zag de man dus uh, naar verluid te hard rijden op zijn motorfiets. Hij werd gearresteerd. Maar op zijn motor was een camera bevestigd... ...waarin beelden werden aangetroffen die aantoonden... Dus dat hij tussen juli 2020 en mei 2021 met extreme snelheden op deze motorfietsen. Maar mag dat wel? Dat ja, weet ik niet. Het is, het is on, on, hoe zeg je dat ook? Onrechtmatig verkregen bewijs? Vind ja, ik wordt bij de rechter aanvragen. Maar hij heeft dus door deze opnames. wordt hij dus beschuldigd van 56 ernstige snelheidsovertredingen. Dus uh, ja, hij uh, levenslang verbod, 18 maanden gevangenisstraf. En, uh, maar dergelijke verboden in Noorwegen stellen de betrokken partij echter ook in staat om hun licentie na vijf jaar weer opnieuw aan te vragen. Oh, Oké. Okay. Maar ik had het erover dat ik wel eens in de auto zat. En uh, van ja, je gaat de tolweg op. En uh, je, doet je, je doet je kaart erin. als je eruit gaat, dan, uh, dan wordt er gewoon een bedrag afgeschreven. Ik zeg ja, nog even. Je autocomputer wordt gekoppeld aan je bankrekening. En uh, dan, dan wordt het zo geregeld. Maar er wordt, wordt ook je snelheid in de gaten gehouden. Ja. Yeah. En dan denk je op een gegeven moment. Wat is er een geld van mijn rekening af? Ja, duh, je hebt het hard gereden. En dat is gelijk al doorgegeven. Dus ze hoeven straks ook niet meer te controleren. Nee, het is toch echt heel armoedig. Dat kat en muisspel, dat is ook zo primitief. Ja. Dat je denkt van, agent staat achter de boom... Daar met zijn apparaatje of in een geblindeerde auto. Weet je. Ik heb het ook heel vaak bij mij in, in de straat. Staan ze weer. Staan ze weer. Jezus, het kost me weer 50 euro of 60 euro. gaat maar ja. over een paar kilometer. Weet je. Heb je zoveel bonnen? Uh, nou, nee hoor, ik heb er misschien twee of drie per jaar. Dat nou. houdt het echt ja. wel op hoor. Ja, echt wel. Dus, maar goed, het is natuurlijk wel raar. Ik bedoel, zoveel techniek in die auto. Het is toch veel beter als, bij, als je je auto laat keuren, dat er dan uitgelezen wordt. Ja. En dan wordt het gewoon bij je keuring opgetopt. Merk je niks van? Dan één keer is die keuring. Wat is die keuring duur? 500 euro. Ja, ja meneer, je reed wel 92 km per uur. Ja. Daar, die en die datum. En maar zolang. dan wil ik ook. Wil ik ook dat, het eigenlijk op het, op dat er een metertje komt op Dashboard. Dat je ook, terwijl je aan het hard rijden bent. Dat je je, je, je, je bankrekening zo ziet leeglopen. Zo. Weet je ja. wel? Nu heb je nog zoveel, nog zoveel. Ik zou nu gaan minder, want hij is leeg. ja is oh, vreselijk. Er is niks meer over. dit is echt The Big Brother is watching you, maar je ziet het echt bij die auto's. Ja. Er gaat er weer een flupje aan. Ja, dan je moet even naar de garage. Ja, en ja, dan ga je naar die garage en dan kunnen ze alles zien. Want dat is net als die, heet het, meters op een vrachtwagen. Ja, Om te checken dat tacht -tacht. je er niet te hard rijdt en dat soort dingen. Ja, ja. Maar ja, dat wordt dan gewoon verf. Maar is het gewoon niet bij een auto al in. Ge... Dus, dus snelheidsbegrenzers, Daar gaan we moeilijk over. Dat komt doen. erin. Want uh, tegenwoordig uh, worden ook auto's gemaakt. Ja. Die hebben alles. En op het moment dat je dan bijbetaalt, dan worden bepaalde vakjes uh, aangezet, waardoor je dat toch de, die omhoog omlaag stoelen hebt. En als, ze maken auto's die helemaal compleet zijn. Yeah. En op het moment dat je bijbetaalt, dan uh, mag je... Er komt de luxe tevoorschijn. Dan komt de luxe tevoorschijn. voorschijn. zit er zo in één keer een vrouw op de achterbank die gaat je masseren. Huh? Oh! Wow, die staat helemaal onder die stoel daar. Wat of Wat dan denk je of knopje dan nog lekker... Wat komt er nou? tussen mijn benen vandaan? Nou. Ja. nou, we houden op zich met <laughs> fantasie. Wat zeg. zegt, gaat Laat ons helemaal gewoon. Onheilspellende geluiden. Hier, Oliver Macklin. Rolling Stone. Het zo fantasie om een Rolling Stone te zijn? Ik weet niet, ik pas even voor de. De gorillas, Malcolm Alle voor Malcolm om compleet te zijn Dit is geen x jacht nee Het was Malcolm X, hè Malcolm X was natuurlijk Malcolm Little Maar goed, dat maakt natuurlijk met zijn slavennaam Goed, dan komen we daarna weer op plak ook alles van elkaar. vast. alvast Britse hiphopartiest en producent Hij wilde alles zelf in de hand houden En hij heeft nu een debuut LP'tje uit En dat is uh, fijn Ja, een beetje wijze muziek Van deze Malcolm uh, En dat heet um, Ik zit even kijken uh, Rolling Stone Ja, tuurlijk als je iets wil maken en iets wil zeggen over de, uh, de wereld, dan zing je iets over de Rolling Stones. Die bijna 80 en nog steeds muziek aan het maken zijn. We kijken even naar de wereld en een van die dingen die toch uh, verontrustend is: ze hebben namelijk een, uh, een flipper. Die hebben ze namelijk verkocht. En ik heb het ook over een dolfijn. Die hebben ze verkocht drie maanden na het uh, luide protest tegen de verhuizing van de vijf uh, jonge dolfijnen uit het Curaçaoische uh, zeeaquarium naar het Soedanese gloorbad. Heeft een van de dolfijnen zelf doding toegepast. Oh. Is heel snel tegen de zijkant van het bad aangezwommen. Ge, uh, en toen heeft hij een inwendige bloeding gehad. En waardoor hij dus is te komen overlijden. Jeetje? Dus dat is, uh, ja, dat is natuurlijk wel fijn. De dolfijnenrukker. Ja, fijn is dat. Uh, uh, uiteindelijk uh, op de camerabeelden hebben ze dat bevestigd. En uh, sommige mensen, mensen zeggen van, deze, deze dolfijn was daar helemaal niet klaar voor om te gaan verhuizen. En dan gaat het weer om het geld en dan toch die dolfijnen wegdoen... dat is gewoon dierenleed. En, en nu zegt iemand anders van dat dolfin, uh, van niet van de van maar van dat dolfijnenbad... die zegt, ja, maar het had te maken met de hormonen. Hormona hormonale problemen. Oh. En uh, een andere neurowetenschapper die zegt... nou, daar is niks over bekend dat dolfijnen zomaar... Uh, uit het leven stappen door hormonale problemen. Dus dat, hier komt toch een rechtszaak over... en dan gaan ze kijken hoe dat in elkaar zit... de wetenschap zeg namelijk niets over deze uh, bijzondere dingen wat dolfijnen doen. Dus nou ja, triest. Yeah. Ja. Zeker. Ja, triest. Zeker. Jij zit het... al volop nou, in de geschiedenis, maar Nou ja, ook. Maar uh, nee, er is in, uh, in België. had toch een uh, roofmoordenaar. die komt na elf jaar vrij. En uh, die had op 19 jaar leeftijd. had hij dus een 54-jarige man die hij uh, had opgezocht in een gay bar. Dat hij meegelokt naar het park. Ja. En het, toen was het een gewelddadige roofmoord. En dan moest hij uh, 20 jaar voor zitten in eerste instantie. Oké, okay. we uh, moeten nee. af, afsluiten. We gaan even naar oh. het uh, nieuws. Oh. Tweede straks met onder andere geschiedenis en de Word verjaardag. Wordt vervolgd. Word vervolgd. Je ja, houdt dit verhaal even vast. Wil ik wil even weten hoe dat uh, afloopt straks. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.